...met het NOS-journaal. Er moet worden bemiddeld in de crisis in Oekraïne... ...door de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa... Daar zijn Rusland, Oekraïne, de Verenigde Staten en de Europese Unie het over eens geworden na urenlang overleg in Genève. De vier partijen gaan de komende tijd door met gesprekken, heeft de Russische minister van Buitenlandse Zaken Lavrov gezegd op een persconferentie. Er is al afgesproken dat de separatisten ontwapend moeten worden en dat de bezette gebouwen moeten worden teruggegeven aan de overheid. Lavrov pleit op de persconferentie voor decentralisatie van Oekraïne, waarbij de regio's meer te zeggen krijgen. De Sociaal Economische Raad wil discriminatie op de werkvloer aanpakken. Volgens de organisatie komt discriminatie vaak voort uit vooroordelen en is het vaak onbedoeld. Daarom moet er volgens de SER onder meer een landelijke campagne komen. Verder pleit het overlegorgaan van werkgevers en werknemers voor een grotere rol voor de inspectie bij klachten over discriminatie. Er moet ook meer onderzoek komen omdat er nu te weinig betrouwbare gegevens zijn over hoeveel er gediscrimineerd wordt op de werkvloer. De levenseindekliniek is op de vingers getikt door de regionale toetsingscommissie uit de nazi. De kliniek zou onzorgvuldig hebben gehandeld bij de zelfdoding van een hoogbejaarde psychiatrische patiënt. Volgens de toetsingscommissie hadden de artsen meer gesprekken moeten voeren met de vrouw. Ook hadden ze een psychiater om zijn oordeel moeten vragen in plaats van een geriater. De levenseindekliniek zegt dat er in het belang van de patiënt is gehandeld. Inmiddels is wel het euthanasieprotocol voor patiënten met een psychiatrische aandoening aangescherpt. Vakbonden roepen hun leden in het MBO-onderwijs op om op 15 mei het werk neer te leggen in een landelijke staking. Volgens de bonden weigert de MBO-raad om iets tegen de oplopende werkdruk te doen. Leraren klagen onder meer dat ze steeds meer taken krijgen. De vakbonden eisen een lagere werkdruk en een loonsverhoging van 3%. Het weer overwegend bewolkt en geregeld een bui. Vannacht is het droog, morgen ook af en toe een bui met ook wat zon. Met 11 graden is het wel aan de frisse kant. En na morgen zachter, maar vooral tijdens de Paasdagen wisselvallig weer. Dit was het NOS-journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eembrugge 3 kilometer, A13 daarna Rotterdam voor het knopend Kleinpolderplein 2, en 15A15 Maasvlakte Rotterdam bij Spijkenissen 2 kilometer, A15 Gorkum Rotterdam bij Hardingsveld giessendam ook 2 kilometer, A20 Hoek van Holland richting Gouda voor knopend Hebrechtseplein 4, en op de A27 Utrecht richting Breda voor de brug bij Gorkum 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Zither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 Alternative FM, we hebben een interview met Nick Schuit van de Cosmic Carnival. 2014. Het is een bijzonder jaar. Het is het jaar dat de Cosmo Carnaval een tweede album heeft uitgebracht. Maar vier jaar geleden toen was ik getuige van een optreden in het Patronaatcafé. En ja, daar stond de, stond de groep ook te spelen. En dat was tijdens de halve finale van het WK Voetbal. Gambia tegen Uruguay. En jullie zaten toen, Nick, speelden jullie. Maar jullie waren ook zo verschrikkelijk nieuwsgierig wat die voetbalwedstrijd deed. Ja, de winnaar was uh, de volgende tegenstander, als ik me goed herinner, van het Nederlands elftal. Dat was Uruguay inderdaad. Die won na strafschop of zo. Verlenging. Ik weet niet meer wat het was. Dus dat wilden we wel even in de gaten houden. Ben je nog steeds voetbal liefhebben? Ja, zeker. Dat is eigenlijk uh, een soort van uh, uh, een rustpunt in mijn leven, eigenlijk. <laughs> voetbal. Het is echt... Uh, uh, ja, ik wil alles weten. Ik volg alle competities bijna. Ik lees uh, boeken erover. Ik kijk naar Voetbal International, naar Studio Voetbal, et cetera. En uh, ja... Nou, we komen er zo nog wel even op. Maar eerst, uh, dat was vier terug. Dat was uh, ten tijde ook uh, dat jullie bezig waren. Eigenlijk uh, de, de eerste aanzetten gaven voor dat eerste album. Uh, Change the world or go home. Hè? Zo heette dat ding. Ja, ja zeker. Ja. Uh, wat, is het, wat is het verschil tussen bijvoorbeeld uh, dit album. Mon Cher Amour. Hè, waar we het nu over hebben. En uh, dat album wat jullie twee jaar dat terug hebben uitgebracht? Um, destijds hadden we eigenlijk uh, een hele, hele selectie nummers en die, uh, die lieten zich eigenlijk al delen in twee groepen. En, uh, de een was wat donkerder en uh, wat meer eigentijdser en uh, de andere groep dat was meer de jaren zestig uh, hippie uh, Hippie uh, shizzle. En uh, nou ja, we kozen voor, uh, voor het laatste. En uh, dat, dat ging we als eerste opnemen. Dat werd eigenlijk ons eerste album. En het andere vormde meteen een begin voor een volgend album. Daar zijn nog wat nummers bijgekomen in die stijl. En uh, ja, dat is het grootste verschil. Het is, uh, het is veel eigen in die nieuwe plaat. En uh, het heeft heel veel dezelfde elementen. Zoals de samenzang, uh, de grooves. Alleen het, is, uh, het klinkt nu wat, wat, wat, wat moderner. En uh, ja, het is wat donkerder, wat meer dromeriger denk ik. Ja, is, is dat ook een beetje wat een beetje in deze tijdsbeeld past, dat het uh, wat dromerig moet zijn? Uh, willen jullie met, met die nummers ook uh, ja, aan die behoefte voldoen? Uh, nee, niet per se. Ja. Ja, muziek maak je toch in de eerste plaats eigenlijk. Uh, je wilt graag laten horen en je bent benieuwd wat mensen ervan vinden, maar je doet het eigenlijk voor jezelf. En, uh, het moet een beetje een coherent geheel zijn. En uh, nou ja, dat is goed gelukt. En uh, voor de volgende album bestenken we alweer een hele andere, hele andere stijlen en uh, ervaringen. Want uh, twee jaar terug uh, toen jullie het album presenteerden hier in Rotterdam uh, bij de Unie, uh, toen uh, was dat ja, uh, heel, uh, heel anders. Uh, maar uh, muzikaal gezien uh, kom je dan van het een uh, op het ander. Dus wat, je op het eerste album, uh, gemaakt hebben, wat jullie op het eerste album gemaakt hebben, dat dat misschien een idee uitlokt voor dit album, wat het uh, uiteindelijk is geworden? Ja, we hebben voor ons uh, eerste album hebben we het laatste nummer was uh, Burn The Roses, geschreven door Gerben. En uh, dat had eigenlijk al, uh, was eigenlijk een bruggetje naar, de, naar het nieuwe album. Dat had eigenlijk al uh, die sfeer een beetje te pakken. En uh, nou, dat was eigenlijk al een soort aankondiging. En uh, ja, dat was, dat was de brug naar het, uh, naar het heden inderdaad. En uh, dit album eindigen we met een heel klein piano uh, dingetje. En dat is misschien wel weer een, uh, een opbouw of een bruggetje naar het volgende album. En want zo zitten er stiekem wat dingetjes links en rechts tussen die misschien al een knipoog vormen naar, naar wat jullie nog meer op de plank hebben liggen. Jazeker, er zit een heleboel in de, in de pijpleiding en uh, ja, er komen hele mooie dingen aan. Heel veel releases hoop ik. Sorry. zo beluisteren, dan zit er dus heel veel creativiteit uh, ook uh, binnen de band. Uh, uh, ja, uh, nu is het zo dat dit album uh, onder de aandacht moet, uh, moet komen. Betekent dat uh, dan de creativiteit uh, ondertussen uh, stil ligt voor bijvoorbeeld nieuwe nummers? Nee, er wordt momenteel eigenlijk heel veel uh, geschreven en, uh, en, uh, en bedacht. Ja. En uh, dat stopt nooit. En meestal is het zo als een album uitkomt, dan, uh, dan is het al eigenlijk afgesloten natuurlijk voor de band. Die moeten het dan nog live gaan brengen en, uh, en promotie doen, et cetera. Maar je bent eigenlijk alweer met het uh, volgende bezig. En, uh ja, dat houdt ons voornamelijk nu bezig eigenlijk. Ja. Want, want aan, aan belangstelling hebben jullie eigenlijk op dit moment ook niet echt te klagen gehad. Uh, Zij het bijvoorbeeld de uh, Global Battle of the Bench, om maar even een wapenfeit te noemen. Dat speelde zich geloof ik begin van dit jaar en eind vorig jaar af, hè? Uh, ja, en uh, het was alweer zomer vorig jaar dat we in de Nederlandse finale stonden en toen... Uh wonden we een optreden op Parkpop voor 10.000 mensen, wat een fantastische ervaring was. En uh, toen mochten we dus ook naar Thailand toe en uh, daar stonden we in de finale inderdaad afgelopen uh, februari, 8 februari. Hoe is dat eigenlijk als je uh, daar uh, staat? Ja, je gaat met de band ten eerste naar een ander land en een uh, andere cultuur en dat, dat deel je samen, beleef je samen, dus dat is echt, echt zo te gek. En... Daar kan je je laten inspireren door een heleboel dingen en, je, en samen weer opladen voor een uh, nieuwe tijd. En het album kwam daarna uit bij thuiskomst. En uh, ja, die, die bandwedstrijd uh, op zich, daar waren we eigenlijk al klaar mee. Want uh, ja, we hadden al de grote prijs gewonnen in 2009. Dat dus lag we weer achter ons. En, uh, maar ja, naar Thailand wil je wel, dus we deden je graag mee natuurlijk. Is het ook zo dat uh, als je in zo'n land bent en dat je dan op een gegeven moment ook stiekem naar uh, muziek zit te luisteren... waarvan je dan denkt, hé, hey, dat zouden we wel weer eens kunnen gebruiken voor iets... Ja, toevallig. Ik heb echt zo ontzettend genoten van de verschillende percussie, thuis percussie instrumentjes. Hele bijzondere trommeltjes. Jammer dat je niet heel veel kan meenemen. Maar uh, ja, dat die oosterse sfeer. Uh, ik heb zelf uh, een compilatie cd, een serie die heet Buddha Bar. Van die oosterse lounge muziek. Nou, daar zitten al die instrumenten ook in. Dat is, dat is echt heel tof. Uh, want, uh, zit, ja, want jij schrijft de nummers uh, samen uh, merendeel met, uh, met Gerben. Uh, zitten jullie dan al stiekem al een beetje zo uh, te stoeien van... ...hé, hey, uh, misschien moeten we dat uh, maar eens uh, gaan doen? Nou ja, <laughs> met, met die Thaise instrumenten, dat, dat past dan weer niet bij wat we nu uh, in gedachten hebben voor de volgende albums. Maar uh, ja, wie weet, ooit... Een lounge album. Ja, nou ja, sorry. ik bedoel, lounge invloeden, laten we het wel wezen. Ik bedoel, ja, ik, ik ga niet meteen de vergelijking trekken, maar bijvoorbeeld de Beatles. Die hebben ooit eens een keer een sitar ergens gebruikt. Dat hebben de Rolling Stones ook. Zeker, die sitar die, uh, zie ik misschien nog wel terugkomen op een album inderdaad. Ja. De Beatles hebben dat ook gedaan en daar hou ja. ik heel erg fan van. Ja, ja, ja dat bedoel ik. Dus, dus, het, uh, dus het is helemaal vreemd, is dat natuurlijk niet uh, zoiets. Uh, maar dan komen jullie weer uh, terug in Nederland. Uh, dan is dat album uh, klaar, want hoe lang zijn jullie met dat album ook... In de wie geweest om het uh, ja, uit te brengen zoals het nu is. We zijn ongeveer een uh, half bezig geweest, denk ik, met uh, het, uh, het proces. En uh, daarvoor waren de demootjes en de schetsjes al geschreven en uh, in een half jaar hebben we het uh, afgemaakt. Ja. Opgenomen. Ja, want Nederland is natuurlijk uh, wel veranderd, maar uh, datzelfde geldt ook uh, voor uh, de wereld eigenlijk. Hè. Uh, muziek, uh, dat is leuk uh, als je het maakt, maar als je het uh, geld bij elkaar uh, moet brengen, dan, uh, ja, dan smijten we er maar eens een crowdfunding actie. Dus dat heb je ook heel lang, uh, hebben jullie ook heel lang van tevoren dit uh, aan uh, zien komen. Ja, zeker. We wisten van de eerste keer was het goed gegaan. Toen was het uit nood geboren. Toen moesten we echt, we hadden geen geld en we wilden een plaat opnemen. En dat moest echt snel gebeuren, want het duurde al veel te lang destijds. En toen hebben onze fans en vrienden familie ons heel erg geholpen. En uh, ja, dus uh, we dachten dat gaan we nog een keer doen. En dat ging weer helemaal fantastisch. En uh, ja, iedereen krijgt er ook een hoop voor terug straks. Hebben jullie die crowdfundingsactie uh, opgestart uh, voor dat tweede album? Uh, dat hebben jullie ook bij het eerste album gedaan. Merk je dan uh, dat, dat je dan toch uh, in de loop van die tijd, vanaf het moment eigenlijk... dat je de grote prijs van Nederland uh, hebt gewonnen samen met, uh, met je vrienden van, uh, van de band dan... Uh, dat je dan uh, ziet dat er toch een behoorlijke fanschare is uh, ontstaan? Ja, die groeit misschien niet heel snel, maar wel gestaag. En, uh, en, en het zijn trouwe fans en dat uh, is belangrijk natuurlijk. En uh, ja, je merkt dat steeds meer mensen gewoon je naam hebben horen vallen en er uh, positieve associaties mee hebben. Dus uh, ja, daar gaat het uh, balletje een beetje rollen natuurlijk en uh, ja, dat is leuk om te zien dat uh, mensen steeds enthousiaster worden en ook uh, zeggen dat we steeds beter worden. Dat is ja. ook goed om te horen altijd, ook al ervaar je dat misschien zelf niet. Zo. en uh, ja over uh, de fans, uh, die, die, die leveren dan een bijdrage, hè? Uh, voor te zeggen dat, uh, dat jullie dan inderdaad uh, uh, beter aan het uh, worden zijn. Maar geldt dat ook uh, bijvoorbeeld voor mensen die bijvoorbeeld uh, in de muziek uh, professioneel bezig zijn, dat je daar ook daar de feedback van, uh, van krijgt? Ja, ook steeds meer. Dat is eigenlijk een beetje synchroon aan elkaar. En uh, ja, steeds meer mensen beginnen we om ons heen te verzamelen die uh, positieve plannen met, uh, hebben met de Cosmo Carnival. Dus, uh, ja, dat uh, stemt ons ook uh, positief voor de toekomst. Ja, want uh, dat is ook belangrijk, hè? Dat is een stuk feedback. Ja zeker, je moet gewoon, uh, zeker in de muziekindustrie moet je ook een beetje weten hoe het werkt en wat, uh, wat de manier is om in bepaalde structuren uh, succes te, te boeken. Want dat is niet zomaar optreden en muziek uitbrengen. Er komt een heleboel meer bij kijken en dan heb je gewoon soms uh, hulp van professionals bij nodig die het, uh, het beste met je voor hebben. Ja. Onmisbaar. Ja, want uh, ik kan me nog een tijd herinneren dat uh, jullie uh, heel veel zelf deden. Dat uh, was uh, vlak na de, uh, na de grote prijs dat jullie heel veel zelf uh, deden. Maar inmiddels is er uh, wel een hele organisatie omheen opgetuigd. Nou, dat, dat begint zich dus te vormen. <laughs> ja. Want uh, ja, ik moet nog steeds heel veel uh, moeten we zelf doen. En uh, ja, dat, dat, uh, die, geeft, dat die hechte band uh, wordt er ook door uh, gecreëerd. Want het is gewoon samen in een bus zitten en alles... Uh, met een laptopje regelen en uh, ja. Ja. Uh, de saamhorigheid, uh, dat, dat zeg je dus. Hè? Dat, dat, dat neemt ook uh, uh, daardoor uh, toe. Uh, is die saamhorigheid uh, ook misschien de, de, de kracht? Hè? Want de muziek komt natuurlijk heel erg sterk vanuit jullie hart, omdat jullie uh, erg uh, ja, jaren 60, 70 uh, omarmen hebben. En dat laat uh, jullie ook heel duidelijk doorklinken uh, in jullie muziek. Het gaat echt om die muziek. Dus, uh, en hoe lang je dan bij elkaar in een band blijft, die uh, door diepe dalen gaat af en toe. En dat geldt voor elke band, denk ik. Maar ja, dat hebben wij in ieder geval wel meegemaakt. En je blijft toch bij elkaar en je blijft erin geloven. Dan, uh, ja, dan wordt die band ook heel, uh, heel hecht, natuurlijk. Uh, uh, met ook met het uh, optreden en uh, spelen. En ook bijvoorbeeld uh, met het uh, maken van nieuwe nummers. Ja, precies. Ja, het is gewoon. Uh, ja, je, je gaat. Je, ja, het is gewoon. Het is gewoon een hechte band. Het is gewoon, ja, je weet niet beter. Het, uh, je kan je haast niet meer voorstellen hoe het is om het niet samen te doen. Ja. Uh, hebben jullie uh, met z'n dan ook nog dromen? Ja, al ligt natuurlijk. Ja, in de eerste plaats een paar mooie albums weer erbij. En, uh, en uh, live albums en, uh, en ja, optreden blijven optreden. We zijn nu in uh, vier werelddelen we opgetreden, geloof ik. Er kunnen er nog wel twee bij. <laughs> uh, hoe is het uh, in Nederland gesteld? Gaat het uh, daar uh, dan nog, uh, begint het nu ook heel langzaam? Uh, ja, hier in Rotterdam en omgeving gaat het wel, maar ik bedoel in de rest van Nederland? Nou ja, we treden eigenlijk altijd al door heel Nederland op en we zijn niet echt uh, een Rotterdamse band te noemen in die zin dat we hier nou een enorme fanschade hebben. Dat is echt gewoon een beetje gelijkmatig over Nederland uh, verdeeld voor ons gevoel. En, uh, ja, dat is wel eens lastig. We, de lokale scenes die zijn een beetje aan het uitsterven. En zeker Rotterdam heeft er last van gehad. En misschien nog steeds wel. En, uh, nee, je hoort niet echt ergens bij. Dus het is niet echt een olievlek die zich uh, langzaam uitbreidt. Waardoor, waardoor je echt kan groeien lokaal. Maar je wordt echt overal geboekt voor optredens. En dat, ja, dat is aan de ene kant fijn, maar aan de andere kant is dat, gaat het dat dan wel langzamer, denk ik. kom ik hierboven en dan zie ik uh, een, een stapeltje uh, boeken. Allemaal biografieën. Uh, laten we eerst maar eens beginnen bij het begin. Want ik uh, heb begrepen, uh, op het cd-boekje komt de naam van Menno Timmerman voor. Uh, wat heb jij nou uh, in hemelsnaam uh, gemeen met Menno? Ja, Menno was mee naar Thailand om ons uh, te begeleiden. Ja. En ik vroeg hem uh, of hij uh, boeken las. En toen antwoordde hij, alleen biografieën. En toen zei ik, ja, ik ook. Ja, dat is heel Ja, dat is heel gek. Ja. Ik heb kast vol biografieën staan. Ja, want als ik uh, even gewoon kijk, ik zie bijvoorbeeld uh, iets over Bob Marley staan, uh, iets over uh, Mick Jagger, uh, van uh, zelfs sportbiografieën uh, over bijvoorbeeld Slatan, Ibrahimovic en uh, Louis van Gaal. Maar ook het boek van, en dat vind ik ook leuk, uh, René van Kolm, met Heroïne Godverdomme, uh, zit er ook uh, tussen. Daar heb je ook al wat uh, de delen uit. Laten we eerst maar even met de sport beginnen, want je bent uh, ook een sportliefhebber. Louis van Gaal, wat is dat? Uh, wat fascineert jou nou in een uh, Man als Louis van Gaal. Ja, het, het fenomeen Louis van Gaal. Het is gewoon uh, een hele intrigerende uh, persoonlijkheid. Iemand met een duidelijke visie. En uh, ja, Hugo Borst gaat, gaat, wil hem duiden. En die wil, uh, die wil snappen wat, wat Louis van Gaal beweegt om, om zich op een bepaalde manier uit te drukken. En daarmee wil Hugo ook zichzelf eigenlijk... Uh, beter begrijpen. Ja. En ja, dat is gewoon interessant. En dat is het interessant aan een biografie lezen ook. En uh, Olui is niet echt een biografie van Hugo Borst, maar gaat op zoek naar, naar de totale mens. Om Louis van Gaal zelf maar even te citeren. Ja. En uh, ja, dat is gewoon heel, heel, heel bijzonder om, uh, om te lezen. Want het is echt waar. En dat spreekt mij denk ik aan in biografie. Omdat het ja, geen fictie is. Het is gewoon echt gebeurd. En de verhalen zijn, zijn bijzonder. Anders wordt er geen biografie over je geschreven. Nee. Of anders schrijf je er zelf niet een. Ja, dan zie ik bijvoorbeeld ook het boek van Philip Norman over Mick Jagger staan. Dat is, dat is weer muziek. Mick Jagger die is toch wel heel bepalend voor bijvoorbeeld de Rolling Stones. Ja, kapitein op een, op een schip. En ja, Daar kan ik mezelf mee identificeren dan. En, ja, Ik zie dingen bij hem die, die, waar ik zelf ook last van heb, zo zal ik het maar zeggen. <lacht> Uh, lijstjes maken, papiertjes uitdelen, plannetjes maken, uh, setlist uh, schrijven, um, ja, overal een ja, totale controlfreak zijn eigenlijk en, en ziekelijk perfectionistisch zijn. Dus ja, dat, daarom, dat boek moet ik lezen en dan, dan ja, ik wil dat begrijpen en, uh, en dan, ja, hoe gek is hij en, uh, en kan ik daarvan leren en, en hoe... Hoe kan ik daar goed mee omgaan? Vertel, vertelt het dan ook iets over hoe jij als mens in elkaar zit? Ja, je herkent heel veel dingen. En uh, ja, die dingen hoeven niet goed te zijn. Of, of je ziet dat, dat iemand juist veel erger is met bepaalde dingen. En, en je, ziet, of je ziet de, goede, uh, de positieve kanten ervan. Mm -hmm. Dus ja, hoe dan ook is het altijd heel intrigerend. Want het is gewoon iemands leven. En het zijn mensen die uh, iets bereikt hebben. Iets bijzonders hebben meegemaakt. Iets een trauma hebben ervaren en daarmee moeten dealen. En dat is gewoon ja, dat is gewoon een spiegel van, uh, van hoe het leven is. En, uh, ja. Daar kan je heel veel van leren, iedereen. Over trauma's uh, gesproken, dan kom ik uh, uit uh, bij het uh, boek van uh, René van Kolm. Dit jaar uitgebracht. Uh, ik heb het gelezen. Ik heb hem zelf ook uh, bij ons uh, bij Alternative FM te gast mogen hebben. Uh, ja, dat is ook een, uh, een boek en een verhaal apart. Want uh, hij stal uh, van die uh, Vrienden. Hij stal van zijn fans. En uh, trauma's, maar ook de kwetsbaarheid. Ja, je moet sterk in je schoenen staan als je. In de muziekindustrie als uh, muzikant uh, uh, verkeerd. Want ja, dat heeft hij ook meegemaakt. Dat was heel jong natuurlijk toen hij bij Doema kwam en die band die had succes. En, uh, nou, dan helemaal. Ik weet niet eens hoe dat is als alle poorten opengaan. Maar uh, ja, voor ons is dat het uh, een, vooral overleven geweest in, in een band en uh, zonder, zonder groot succes. Dus uh, ja, dan kan ik me heel goed voorstellen dat als je geld zou hebben, dat je dan helemaal uh, moet oppassen voor de valkuilen van uh, drank en drugs bijvoorbeeld. Je hoopt natuurlijk niet dat jij uh, straks, met, uh, net als met je bandleden, door uh, uh, raampjes van kelders uh, voor wegvluchtende vins moet, uh, moet weg uh, zien te komen. Nee, nou ja, één keer is leuk. <laughs> <laughs> maar ja, uh, dat denkt iedereen denk ik. En, uh, ja nee, dat, uh, dat denk ik helemaal niet over na joh. En, uh, ja, hij heeft dat meegemaakt en dat is gewoon een ramp. En het is gewoon, ja, zijn de meeste uh, creatieve mensen zijn kwetsbaar. En, uh, en gevoelig, en uh, ja, het is een hele harde wereld eigenlijk waar je sterk in je schoenen moet staan en waar dingen gebeuren die jou misschien op het uh, slechte pad brengen of, ja, ja, die jou gewoon in een hoek duwen waardoor er meer stress is, misschien en je, je eerder gaat grijpen naar bepaalde middelen die uh, op op lange termijn natuurlijk uh, dodelijk kunnen zijn. kop uh, hebben we dus uh, eventjes doorgenomen. Uh, ja, het is nu maart, eind, wat zeg ik, april. We zitten net uh, uh, april, begin april. Uh, als we nu, uh, uh, ja, terwijl, uh, terwijl ik als ik hier naar buiten kijk, uh, staat, uh, staat er zelfs al bomen al in uh, bloei. Uh, betekent ook uh, festivalseizoens en uh, dat soort dingen. Uh, hebben jullie daar uh, al misschien specifieke ideeën over? Uh, we staan uh, op de Haagse Koningsnacht staan we op uh, het Live I Live Festival. En verder staan we op uh, alle edities van de Parade met de Cosme Carnival Express. Onze volk uh, tournee. En uh, wat we voornamelijk deze zomer gaan doen is twee live albums opnemen. En die worden hopelijk dit jaar nog uh, uitgebracht. En daar uh, kan ik verder nog geen uh, mededeling over doen. Maar uh, daar zijn we heel enthousiast over. En verder zijn we plannen aan het maken voor de volgende albums uh, die uh, volgend jaar... Uh, misschien al kunnen verschijnen. Je zegt het al, hè? Bijvoorbeeld die, uh, dat zie ik ook, uh, zag ik ook bij jullie op de website staan, uh, de Cosmic Carnival Express. Yes. Wat is dat nou precies? Ja, dat is een, uh, een uh, ontstaan uit de, de behoefte om uh, zo puur mogelijk muziek te maken. En dan kom je uit bij Volk, in ons geval uh, de puurheid van de rock roll eigenlijk. En uh, ja, gitaren, akoestisch banjo's, mandoline... Viol, fiddle en uh, heel veel samenzang en uh, traditionals en uh, klassiekers die gewoon gehoord moeten worden. En dat doel is een feestje bouwen met het publiek en dansen. We spelen het vaak in theater en dan gaan de mensen ook wel staan uh, op een gegeven moment. Maar zeker op de parade is het echt gewoon een hele happening en een dikke party en uh, daar gaat het dak eraf. Want uh, het is, is, is een muzieksoort uh, die je niet zo 1, 2, 3 uh, eigenlijk uh, uh, meteen aan zou treffen. Nee, uh, nou, het wordt vaak misschien door de oudere mensen gespeeld juist, die, uh, die uit die tijd komen. En uh, ja, het, het heeft toch een wat extra energie niveau als jongeren dat spelen. En, uh, en uh, ja, het, het is juist muziek waarbij je helemaal uit je dak kan gaan, ook als, als zanger en uh, als gitarist. Kan ik me herinneren nog, hè, de, de, de presentatie van dit eerste album in de Unie hier in Rotterdam, uh, dat jullie op een gegeven moment een nummer meenamen van de band... Nou, dat heb ik gehoord. En ik heb toen uh, was ik daar zo van onder de indruk. Eigenlijk zei ik op een gegeven moment... de Cosmo Carnival is eigenlijk de enige erfgenaam... die uh, met een handen aan uh, het werk van de band mocht komen. Want het was zo verschrikkelijk gruwelijk dicht... bij uh, wat Lee van Helm en zijnen zijn deden. Uh, ja, dat, dat, dat soort uh, dingen dat, uh, dat blijven, blijven we jullie ook bezighouden, denk ik. Ja, dat is het typische nummer dat we spelen bij de Cosmo Carnival Express. Zo'n nummer, uh, nummers van de band, inderdaad... En, uh, ja, dat is een uh, groot compliment dat je ons geeft. Ja. En ik denk niet dat we het exact hetzelfde hebben gespeeld, dat we juist onze eigen versie hebben gespeeld. Maar dat, uh, wat heel erg overeenkomst is misschien de beleving. En uh, dat spreekt ons bij hun zo aan. En dat proberen we zelf ook altijd te doen. Ja, niet dat we dat geforceerd doen, maar ja. zo maken wij gewoon muziek. Je geeft gewoon alles in de moment. En je denkt verder niet na over tactieken of zo, of hoe dat overkomt. Ja. Ja, het is zoals jullie zijn. Ja, exact. Laat het uit je hart komen. Geef gewoon alles en uh, geef jezelf bloot. Wees naakt op het podium, daar gaat het toch om denk ik. Uh, dat geven jullie eigenlijk ook meteen. Jullie uh, kwetsbaarheid eigenlijk. Uh, Laat jullie jullie meteen ook zien. Ja, die kwetsbaarheid. Uh, daar wordt, komt de kunst uit voor denk ik en uh, de schoonheid van kunst. Dus uh, Ja, dat is alleen maar goed denk ik. Uh, we gaan zo even verder. Dat uh, was even over, over de Cosmic Carnaval Express. Uh, nu nog, uh, nou ja, daar zat ook al een beetje in besloten van, van wat er de komende tijd uh, allemaal gaat gebeuren. Maar uh, Nick, uh, als jouw vrije tijd uh, nu van elastiek is, uh, en, uh, wat, wat doe je dan uh, het liefst? Uh, de hele dag uh, muziek maken of uh, ook uh, die stapelboeken die voor je, voor je snuffert liggen door uh, worstelen? Ja, een aantal ja. dingen lezen, het liefst uh, bijvoorbeeld in de zon of <laughs> uh, op een strand. <laughs> en uh, helaas is dat uh, niet heel vaak het geval. En uh, ja, voetbal dan als uh, afleiding en uh, verder muziek maken. Alleen maar muziek maken en luisteren, maar vooral maken. Ja, uh, even nog over het uh, voetballen. Uh, Rotterdam. Dus zeg ik ook, Sparta, Feyenoord, wat, wat, waar, waar zit jouw hart het meest uh, als uh, voetballiefhebber? Ja, waar we nu zijn, op Zuid, <laughs> op Zuid natuurlijk. <laughs> en mijn vader is hier geboren en ik uh, woon hier al acht jaar. En uh, als je om je heen kijkt, dan vraag je je af waarom je je uitgerekend hier thuis voelt. En uh, dat had die kunstenaar ook, geloof ik, Erik van Lieshout. Die is hier ook geboren. Hij ja. zegt: Het is het mooiste, lelijkste plekje op aarde. <laughs> en uh, ja, dat gevoel heb ik ook hier heel erg. Ja. Het is gewoon. Uh, het is een beetje hard hier en uh, het is een beetje de ruwe kant van de samenleving ofzo. En dat inspireert natuurlijk uh, enorm. Hier de ambulance rijdt ja, voorbij. Ja, orden hem. Mooi toepasselijk. <laughs> en uh, ja, dat inspireert gewoon enorm. En uh, het is fijn om, uh, om hier met uh, creatief bezig te zijn en, uh, op zo'n plek. En uh, ja, mijn clubje van hard werken komt hier ook vandaan en uh, spreekt enorm aan. Ja. Uh, is dat ook een beetje terug te voeren bij jullie binnen de band? Ja, voor mij persoonlijk wel. Mijn moeder komt, uh, komt van Urk. Het eiland en uh, ja dat is ook weer een cultuur op zich, maar waar ook gewoon keihard gewerkt wordt en uh, waar je niet zo gek hoeft te doen. En mijn vader uh, ja, komt uh, uit Rotterdam en was hier altijd uh, politieagent en uh, ja... Dat geldt hetzelfde voor natuurlijk. Niet lullen maar mijn voetsen en eh, gedraag je gewoon uh, een beetje. En uh, ja, dat, dat, dat arbeidsethos zit wel uh, bij ons in de band in ieder geval. En gewoon uh, doorgaan, sterk zijn en uh, niet zeiken in ieder geval. Change the world, I go home. Ja, Dan komt hij weer. Uh, hoe zijn jullie even nog heel kort over dat, uh, dat, dat naam van de album eigenlijk gekomen? Mon Cher Amour. Uh, ja, dat was uh, een, uh, een liedje van uh, George Bragasin. ...en uh, op een gedicht van Louis Aragon... ...dat heet Il a pas d'amour heureux... ...en uh, excuse my French... ...letterlijk... <laughs> ...niet dat ik vloek, maar... Uh, ...het accent uh, kan iets beter geloof ik... ...maar... Um, ja, daar, dat, ...dat vormde eigenlijk een beetje een rode draad... ...voor de teksten die Gerber uh, had geschreven... ...en uh, dat was een beetje een thema... ik zei tegen hem van je schrijft ook elke keer over een vrouw... ...en die vrouw... ...de ene nummer je moeder... ...en de andere een, een, een, een, een muze... ...en uh, ja dat, dat vind ik grappig... ...en uh, toen las ik dat gedicht en er is geen, er is geen volmaakte liefde. Liefde heeft, heeft altijd een andere kant. Je bent ook bang dat je het kwijtraakt. Er komt jaloezie bij kijken. Er komt... Ja, er, er wordt... het doet iets met je. Altijd zodra je ware liefde vindt. Ja. Het is niet zo uh, dat je elkaar vindt en dat er daarna niks meer hoeft te gebeuren. Want uh, dan begint het eigenlijk pas. Ja. Nou ja, dus dat was een mooi thema. En... Uh, ik zeg, ja, dat nummer moet gewoon... Het uh, had als, als sample gebruikt in een uh, instrumentaal dingetje. Ik zeg, als dat nou gewoon het openingsnummer van het album is, dan noemen we het ook gewoon Monsjech Amour. Ja. En dan, uh, ja, dan zijn we er. En de, uh, de, het eigenlijk ook weer hier vertelt het, het een heel verhaal. Ja, ja, het is gewoon het, uh, ja, het thema, de rode draad. Ik uh, vond het weer een heel boeiend uh, verhandeling wat we hier hebben gesproken over, uh, over het album uh, van jullie. Ik uh, dank, je, dank je voor, uh, voor de, de uitleg en de toelichting En ook even over, uh, over jullie uh, werk wat jullie uh, op dit moment uh, uh, ja, onder de aandacht willen brengen. Graag gedaan en uh, tot uh, snel weer hoop ik. We stoppen er toch even mooi mee met de uh, met uh, voorgenomen uitzending van, uh, van onze vrienden van de Cosmic Carnaval. Het uh, laatste nummer wat je het overigens hebt uh, gehoord, dat was uh, niet van het uh, album uh, Mon Cher Amour... maar van het uh, eerste album wat ze hebben uitgebracht. Change the World or Go Home. Dat was het uh, album uh, waar ze mee begonnen in 2012 alweer. En uh, dat album waar we dit uur aandacht aan hebben besteed... dat kwam uit 2014, vers van de pers uit, bijna kunnen zeggen... En dat was uh, waar uh, Nick en ik het een tijdje terug al over hebben gehad. Met, uh, ja met, wat, wat is het ook alweer, over <laughs> de komen van allerlei, allerlei mensen in één keer zo binnenzetten. Uh, nee, daar hadden we het dus uh, over gehad, uh, het, het Moncière Amour-gedeelte. Goed, het is uh, één minuut voor acht uur. Uh, het, het is een totale invasie van allerlei mensen die binnenkomen zitten. En dat heeft alles te maken met wat, uh, wat we straks na acht uur gaan doen. De, het eerste radiotreden van Julius. Jawel, ze staan al klaar. En uh, we gaan straks uh, onder andere praten over het uh, werk wat ze hebben afgeleverd. Dus uh, we, we, we verwachten er ook uh, wel het nodige van. We zien jullie zo. Of wat zeg ik? We horen jullie zo straks na acht uur hier bij Alten. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5. En in de ether op 106.9. Straks meer. ZFM.